Zo, so, dan begrijpen jullie waarom, waarom is het nodig dat, wij niet alleen, dat, dat men niet alleen blijft bij het, bij het Oude Testament en niet alleen bij het Nieuwe Testament, maar dat het nodig is om al die um, delen, ja, delen van één ondeelbare leer over de bevrijding te bestuderen. En right? dat is wat wij, duidelijk, wat de Torah, dat is ook wat wij leren, et cetera. En straks zullen we ook gaan leren, dus in de nachtlessen, zoals ik had verteld, bij Zach ergens hopen we dat het misschien, yeah, ja, so zoals we weten, zodra so we nu het laatste boek van Slovees Sulam. zullen klaar zijn daarmee, dan zullen we beginnen met Brit Hadasha, het Oude Testament, in het Hebreus, in de nachtlessen. Yes. Ja, Nieuwe Testament, sorry. Nieuwe Testament, maar dat in het Hebreeuws heel iets anders is. Het, absoluut anders dan wij waar wij aandachten. En nu keren we terug naar de Zoger, uh, Want dat was de aanleiding voor dat lange, lange praatje. Omdat hier was het, in de Zoger zelf was het, de Zoger citeerde, de, de schepper zelf zegt het, had het over de wet, dat als een man die gaat naar de, de oorlog, naar de oorlog, uh, de oorlog in, dan geeft hij aan zijn vrouw een scheidingsbrief alvast af, ja, dat voor het geval, dat. En dat kan je me zeggen, nou, uh, goed, uh, ja, het is wel maar het is het is wel, kijk nou hoe geweldig eh, verdedigt de wet ook de vrouw. Echt, de ware wet. Zie, dat, is, dat is de wet van, van de Torah. En hoe dat zit verder met, eh, rijmt het met de wet van, van het koninkrijk der hemel, zullen we dat leren op zijn plaats. Maar dan zegt hij dan, dus de schepper zegt dan, Hashem zegt dan tegen die domme, dat kijk nou, dat wat David gedaan had, dat was toegestaan. Want zegt die iedereen, die in de oorlog ingaat, die gaat niet naar de oorlog, alvorens hij, zijn vrouw, de get, dat scheidingsbrief, Ook dat, moet, zullen we dat leren, wat, het, wat betekent, die get, et cetera. Diepe en diepe betekenissen. Maar voorlopig is het afdoende. De regel, de volgende pagina, Kuf 134, de regel 1 naar de punt. Maar die domein, die domein, die gaat niet zomaar, die gaat niet, uh, die is erg uh, bij de hand. Ja, die, de aangestelde over, die, over de hel, die blijft wel uh, uh, vragen stellen. Amarle le, hoog de regel 1. Ja. Ha, wilé orka, tlaat jarge, velo orig. Amar twee le, bemaai, uke, mila. B'atar de haishinan De hij Me uberet Ve Kame De gali Kamadi Kadame, sorry, kadame De uria Dri lo Ba Le almin De hashmi Hatim Ve Le sahaduta ktiv <tieff> uria vir uchtiv uriyahu shvichatum behadja delosh shemesh ba lealmin en nu goed opletten wat hij ons voordat ik verder ga met de zogers zal ik ook nog een andere wet uh, van de Torah een beetje introductie geef het is zo so dat het uh, niet alleen dat uh, iemand zo uh, dat is dan één uh, aspect van, de, van deze wet maar er bestaat nog een ander aspect, dat als iemand dan, laten we zeggen zo, dat die ging naar, naar, naar de oorlog de oorlog ging, een man en die, die brachten, die gaf een scheidingsbrief aan uh, zijn vrouw en laten we zeggen dat over Twee dagen gesneuvelde hij ja, op de op Oostfront. Ja, waar, waar, waar het ook mag zijn. Nou, na, na twee dagen ontvangt zij, zijn vrouw ontvangt dan het bericht ja, van het uh, koninklijke ja, zo ministerie van dat. En zij zeggen dan, uw man is, uh, is gesneuveld. Dan, bij wijze van spreken, kan zij, zou zij, vanaf de derde dag, na zijn overleden, zij kunnen, zou zij kunnen hertrouwen. Ja, in principe. Nee, zegt de Joodse wet, de wet in de Torah. Dan, stel dat er daar een kandidaat al is, voor kandidaat voor het huwelijk om haar te, te huwen hij nee, zegt de toeraard. Drie maanden moet je nu wachten. Drie maanden vanaf de datum dat de man, nou drie, dag, drie, drie maanden min, min twee dagen. Dus drie maanden na, na het, het laatste, na het, na het moment van, het, van hun scheiding, na het moment van zijn vertrekken naar de oorlog, moet drie maanden moet voorbij, voorbij gaan. Want wie weet, heeft die misschien een kind verwekt bij haar? eigenlijk. Dus de wet forst, forst, uh, zegt nou drie maanden moet het, moet het, moet het uh, verstreken, verstreken. Nou, dat is wat de schepper nu zegt tegen hem. Dus ten eerste, eerst die domme zegt tegen de schepper. amarle Marle, hoog, hier. Dus die domme zegt dan tegen de tegen de schepper. Amarle Iehogi, hij zei tegen de schepper. Indien het zo is, Havelele Orga, dan had hij de David. David had, uh, had moeten wachten, het laat, Jarge, drie maanden. Welo orig, maar hij wachtte niet. Maar uh, Amarle. Zie je dat, wat hij zegt? Hij, die domedik, die kent heel goed de wetten van de Torah. Zie je nee. dat? Heel goed opletten. Dat is ook de sitra achra, De sitra achra, de slechte neiging, kent de Torah geweldig. En hoe meer jij leert de Torah, hoe meer jij ziet, ziet dat ook hij weet meer nog, nog dat, dat, dat, dat, de, de, de Torah dan jij. Het enige wat hij niet kan, goed opletten, wat de citra agra niet kan. Leren Torah geweldig. Zijn logica is, is onbreekbare logica. On, je kan hem nooit beredeneren. Je? je kan hem nooit, zeg uh, in logica is altijd sterker dan jij nooit voor zijn. Het is net zoals slang en de, en, de, en, en de mens en de dam. Nooit. Dus wat is wat is dan, waarmee kan jij hem voor zijn? In één ding. Hm? Wie, wie denkt wat er? Wat, waarmee kan je dan voor zijn? Ten opzichte van de citrager. Kijk, alles wat je leert, moet je weten, dat ook de citrager leert. En dat is zo ingesteld. Waarom? Hij moet altijd jou prikkelen. Hij moet altijd de mens prikkelen. Om, en altijd de mens proberen af te brengen van zijn werk. En de mens moet wel steeds overwinnen. Erg goed. Jij liet het goed zien. Alleen maar gebaar was het voldoende. Dus, ja, dus uh, hij moet altijd, die Sitra Achra moet altijd prikkelen de mens. En altijd hem proberen af te brengen van zijn heilig werk. Dat is, in, dat is de taak van de citra agra. En de mens, is de taak van de mens, is, hoe? Om te gaan boven het verstand. Waarom? Binnen het verstand kan ik hem niet, over, kan ik hem niet aan. Hij weet precies Torah nog beter dan ik. Mijn slechte neiging. Zie je dat? Het is niet genoeg. Dan moet ik boven het verstand gaan. En te zeggen van oké, okay, jij, jij weet al, goed jij hebt gelijk, maar ik ga toch boven het verstand ik ga dat doen, de mitzwa, het voorschrift doen, boven het verstand ik begrijp het niet maar ik ga dat doen, boven het verstand dat is de hele clue het right? is ook net als ik nu um, met het forum met de forum ik, ma materialen dan geef ik van een boek en andere dingen aan de Russische forum waar ze de Russen schreven over allerlei dingen, Geef niet maar zij vechten ook, zij proberen met hun hoofd, zij ze waren ze willen met hun hoofd begrepen, en natuurlijk is het goed dat zij dat, dat zij zich, ik ver, in mijn mening absoluut niet in, dat, in het geheel, maar ik geef alleen de leer, en zij moeten zelf dat uitvechten, maar dan uitvechten, en dat leer ik steeds, en dat zeg ik steeds boven het verstand in mijn boeken maar ze proberen met het hoofd. En dat met het hoofd absoluut onmogelijk is. Maar we zien hier, kijk, een, een staaltje van... Dat die domein, die, dus die aangestelde over de hel... Van de afdeling... Afdeling van uh, Rayot, Rayot, afdeling... Hij was speciaal, die domein nog een keer. Is aangestelde van de schepper over de hel. In, in zaken van departement... Hij is dus de hoofd van het de departement, de, departement van uh, uh, ongeoorloofde seksuele, uh, seksuele handelingen. Nee, so, ongeoorloofde seksuele relaties. Dus dat is de domein. Want zijn verschillende departementen zijn in de De Hij is aangesteld uh, bijvoorbeeld... Uh, Um, er bestaat een uh, afdeling van Nefashot uh, van, uh, van dood, ter dood brengen. Er zijn mensen die anderen andere vermoorden. Eigenlijk, ja, een de, de andere afdeling is de afdeling waar de de, de, andere die, de mensen die dan uh, allerlei roven, de anderen, of uh, diefstal. Er zijn verschillende departementen, net zoals hier in de. In, in recht bij de rechtbank heb je ook verschillende zo is het ook daar maar de domein is aangesteld over de zijden delicten wij zouden zeggen hier in onze wereld als over zijden delicten, dat is dan het departement van de zijden delicten, dat is die domein, oké, okay? goed opletten daarom, daarom hij daarom, daarom hij ook nu probeert probeert de David, hij probeert David uh, um, aan te klagen juist om, om vanwege zijn relatie, onschijnbaar on, volgens hem on ongeoorloofde relatie met die Batsheva. Dat, dat is zijn taak. Goed opletten. Amarle, die domme, zegt tegen, tegen Hashem, de regel 1. i hoor geen, die niet zo is. Hij had moeten wachten drie maanden, maar hij had niet, niet uh, uh, gewacht. Awa, Amarle, de schepper zei tegen hem. De regel 2. ook mai mila. Waar gaat het over als men zegt drie maanden? Dus de schepper gaat het verduidelijken, deze wet, van drie maanden wachttijd. Dus wat betekent dat, die, de, waar gaat het over in, die, in, in, dat, in de eis van drie maanden wachttijd? Bataar, de heishina, Hashem dus, die legt hem uit. Dat gaat over dus, wanneer de plaats, in de plaats, op de plaats waar men uh, vermoedt dat zij zwanger is. Dan gaat het wel, de, dan gaat men dat wel, uh, daar, daar is het zo, so, daar, daar, daar is het voor to, van toepassing. Wegale, kadmai, maar het is voor mij, de schepper zegt, voor mij is het onthuld. De Uria, dat Uria, dus de haar, haar man van die, van die Batsheva, Lokariv, Almin heeft haar nooit aangeraakt. Letterlijk, hij heeft nooit, naderde zich, naderde tot haar, dat hij heeft haar nooit aangeraakt, uh, Uria. The Hashmi Khatim, and I said, Want, kijk now. My name is Hatim Begove, My name, the Scheper said, My name is in The Temide in Hem, In Uria, Lezahaduta, Als Chetayogenis, Ter Chetayogenis, Ktiv, I said so, Ktiv, the Scheper said, Uria, het is gezegd, het is geschreven, Uria, op één plaats, in de Torah, in de, in de Shmuel, in het boek, Shmuel, in het boek, dus, uh, de Beth, is het geschreven, Uria, dat is zijn naam, van het, het slaat op deze man, de regel 4, Uchtief, Uria, en op een andere plaats, in Jermia, in Jeremia, in dus in Jeremias staat het ook geschreven, een andere naam, wel lijkt daarop, Uriyahu, ietsje anders, Uriyahu, Shmi, hij zegt, mijn naam, gaat Behadje, mijn naam is uh, ingekerfd samen ook in deze en in die andere, en dan zegt hij, de loshemesh ba, le almin, dat hij, David, nee, dat hij de dat hij hey, Uria nooit heeft haar, uh, van haar gebruik gemaakt, letterlijk. Dus nooit met haar uh, een seksueel contact gehad had. Kijk nou, stap voor stap gaan we verder. Kijk nou wat dan, als het zo is, dan is het ietsje ietsje voor ons uh, makkelijker wordt, dat, dat aan te nemen, dat als zij niet, ja, als zij dus niet behoorde volledig tot, tot hem als vrouw, die Batsheva dan zou dat wel kunnen, uh, dat, dat David toch haar huwde. En nu keren we terug naar onze pagina Kuf Lamet Gimel. 133. Hasulam, de linkerkolom, de regel 10. De referen referentie tot Kuf Lamet Gimel. Amarlei. Ja? Amarlei. Wehule. Dubbele punt. De regel 10. Amarlo. Dome. Hij, hij, hij helpt ons, die, hij zegt ons dus de antecedent. Wie? Hij. Ja, vaak in de Torah zullen we zien veel antecedenten hey, hoe, hoe, ho, ho, alle antecedenten en dan moeten we wel weten wie het is en de, en de, de kabbalisten Torah geleerden spe, speciaal opzettelijk schrijven zo ja, dat, dat, wij, dat wij waker blijven ja, dat wij niet dat wij om te herhalen die namen maar dan vervangen die door door uh, uh, persoonlijke worden enzovoort. Amarlo, hij zei tegen hem, dome, dome zei tegen Hashem. Elf. Ihm lefanecha gelui, lefanaf lo geloei, indien het voor jou, de schepper is het onthuld, voor hem is het niet onthuld, voor David, David is de mens van vlees en bloed, voor hem is het niet onthuld, hoeft het niet te... voor hem is niet onthuld, Amarlo, we oorden. Kol masha haja, beheter haja. En als je dan zegt, oké, okay, dan Hashem pakt een andere, ander argument. Zie dat? Amarlo akadosh boru, de hele gezegend is, hij zei tegen hem, tegen de dome. We od En bovendien. Kol masha alles wat er geweest was, beheter haya. dat was toegestaan. Dus wat hij had, David met die Batsheva was toegestaan. Lefi werd in Shekol hajot sim le milchama. A fechat me hem een nojotse ten getli ishto. Dus, dus, wat dat is, dat hij nam haar tot vrouw, David, was toegezonden. Oké, die Uria die, die was gesneuveld. En Voordat hij ging naar de oorlog, hij gaf zoals gebruikelijk is, aan zijn vrouw, dat scheidingsbrief, ja of niet? Dan David heeft haar getrouwd, het, trouwde haar. Dat is dus toegestaan. Levi, dat zegt Hashem, levi shekola jotsim le melchama, omdat iedereen die gaat naar de oorlog, letterlijk gaat de oorlog uit naar de oorlog. Ah, gaat met hem, geen, van, geen een van hen gaat niet naar de oorlog voordat, voordat hij zijn vrouw get geeft, zo'n scheidingsbrief geeft. Punt. En toch hebben we een probleem. Als wij, als zoals Jezus had gezegd, ja, herinner je nog, zoals op de vorige les, hebben wij dat als iemand scheidt van zijn vrouw en zij stuurt haar weg en zij trouwt met een ander, dan laat hij haar, als het ware, onoverspel plegen. Moeten we goed een beetje opletten wat het hier is. Hier is het misschien iets anders, maar ik zeg het wel bij want het is nog niet de plaats. Ja, nee, hier is niet dat hij scheidt van haar een man scheidt, ja, dus stuurt haar vrouw weg. Om welke reden dan ook. En de ene een reden kan zijn, herinner ik je zo gezegd, dat behalve dat zij, als zij overspel pleegt. Als een vrouw overspel pleegt, dan man mag een man haar scheiden. Eigenlijk. Alleen dat. En niet omdat zij dit of dat, ja, geen andere reden. Ook, de, ook als zij niet kinderen kan maken, hij mag haar niet scheiden. Hij mag haar wel euh, vragen, verzoeken, dat hij misschien nog een andere vrouw zal nemen, om haar bij haar kinderen te verwekken, maar zijn vrouw, die geen kinderen kan krijgen, hij mag niet wegsturen. Eigenlijk, op geen enkele manier, behalve als zij als goed opletten wat dit is, dat is de goddelijke wet als oh, een vrouw, oké, okay, ze misschien kan niet zo goed koken. Ja, of andere dingen kan ze misschien niet zo goed. Of andere dingen, of ze is uh, later misschien een, uh, ziek geworden. Of wat er ook, wat er ook mag zijn. Dat is niet geoorloofd. Uh, uh, maar hier is het misschien wel toegestaan, omdat het. Duidelijk, omdat hier, hier is het. Uh, kijk. David waarschijnlijk ook niet wist dat Uria haar niet aangeraakt had. Ja, Eerlijk. David zou misschien, want David kon niet weten dat hij, dat, hij, dat zij, dat zij, ja, dat, zij, dat Uria had niet haar aan, niet had aangeraakt. De schepper wist het wel. Maar hij niet. Dus blijkbaar dat David kon wel een gescheiden vrouw trouwen. De, hoe komt dat? Het? het komt omdat, omdat zij is gescheiden niet door de. Niet, zij is niet weggestuurd. Zij is niet, het was geen scheiding dat de man heeft haar, als het ware de land uitgestuurd. Zij was niet, ja, niet gescheiden, vrouw op die manier, maar de scheiding was een schijnbare scheiding weet ik. Dat zij de man ging de oorlog in en was gesnuiveld en dan deze man, de andere man die trouwt met haar oké, okay, ik zeg het even, het is niet dat ik het weer wil maar dat, nog steeds zit er wel daar iets, iets dat wij eh, als wij spreken van het leven in hoe, hoe te komen in het koninkrijk der hemel en dat is onze taak van onze studie dan moeten we weten, ah, is het nou geoorloofd, is het of niet geoorloofd? Ja, denk op, om op die manier jezelf zich, te vertroebelen, jouw eigen kilim, dat jij daardoor niet in het koninkrijk der hemel kan komen. En dat is wat wij leren in onze studie. Wat wij gaan nu leren, dat wij gaan leren toepassen, leven, gaan leven, naast alle andere wetten gaan we leven in de wetten, door de wetten, van het koninkrijk der hemel. Alleen dat brengt ons de redding. Dat ja, is wat in zo gezegd, niets anders. En als we dat, na, dat gaan naleven, dan, dus, dan moeten we altijd kijken naar de wetten van de, de, wet, de, wetten van de Torah, en hun interpretatie moeten we nu, vanaf nieuw kijken, rijmen, proberen zij te vergelijken met de, de wetten van uh, het koninkrijk der hemel. Het is niet anders, maar het is, weet, eh? het, is wel and, het is niet anders, maar de wetten van de Torah nog een keer, dat was het verbond naar vlees. En, de koning, het koning, en het koninkrijk der hemel is het verbond naar geest. Altijd in de gaten houden en dan dat moet je altijd de hou vastgeven. Van hoe moet ik het interpreteren, hoe moet ik dit of dit of dat. Dus dat is wat hij zegt, de schepper zei tegen hem, dat niemand gaat naar de oorlog zonder dat hij eerst zijn vrouw het scheidingsbrief, de scheidingsbrief afgeeft. A Marlo, let op, 14, die domme, die weet natuurlijk alles van de alle wetten, die, die zegt tegen de schepper verder, die gaat hem met zijn argumenten, Amarlo im ken, vijftien. Ayalo le hakot sloshacho shim, Velohim tin, zestien. Amarlo, bemahadavar hamur. Rak bemakum, shaanu zeifintin tien im. Ulai him beret, Wegeluile fanai, Urya hier kunnen we een puntje weghalen, de regel 17 aan het einde van de regel. Eh, uh, miolam 18, lo karav elega. leha. Kishmii khatumbo le eidut Shekatuv uria, shehu oti or jut kei. Hier ook moeten we het puntje weghalen, het tweede punt. Dat einde, einde de regel 19. Uh, 20. We gaan hoeven, Koriyahu. sehu, or, jod, Kijk nou hoe geweldig de schepper hem dat uitlegt. En aan de hand van de namen. Altijd moet je wel in de gaten houden. Oh, dat is ook een houvast als er probleem is, en jij niet uitkomt, of men kan niet uitkomen, dan moet je kijken naar de woorden zelf, naar het woord zelf, en proberen daarmee, daar antwoord op, te vinden. Let op. Amarlo, dan die domen, die zegt tegen, tegen de Akadosh tegen de schepper. Ihm ken, indien het zo is, vijftien, Ayalo, hakot haakot, dan had hij moeten... Drie maanden wachten, David. We lohim tien, maar hij had niet gewacht, David. D zestien. Amarlo, de schepper, zei tegen hem. Zie, het staat niet, wie spreekt tot wie. Dan moeten we gewoon door trainen, door trainen in het leren van zoger, moet je dan weten wie antecedenten, wat is het, Amarlo wie. Hij zei tegen hem wie, weer. De schepper zei tegen die domme... ...bemade Amor, amor, amor. waarover... ...over wat spreekt... ...dat de, de, de, de, de ding... De, de, de, ...deze wet? Over die drie... ...wat is dan die drie maanden... De, die termijn, ...het termijn van drie maanden? De termijn van drie maanden. Waar slaat het over? Waar gaat het over? Hij zegt raak, maar kom... ...dat is alleen in de plaats... ...op de plaats... Wanneer, dus dat alleen dan, wanneer wij zien, dat Ulai hiermee misschien zij zwanger, dan kunnen wij toepassen deze wet. We geluiden van hij, het, is, het is voor mij uh, onthuld, She uria, dat uria acht miolam nooit heeft zich, nooit toegenaderd tot haar, dus nooit heeft haar maar toegenaderd. Kishmi Gatumbo, want mijn naam is ingekerfd in hem uh, tot getaigenis. Shakatuf Uria 19, want het is, het is geschreven Uria, op één plaats in de Torah staat het Uria. Hoe goed kijken we ons nu, want als zodra beginnen we over boek, letters, altijd goed kijken. Het dat, dat, dat is geschreven in Uriah, dat is zijn naam. Shehu o'tje Or, jutke Dat zijn de letters. Goed kijken. Or, dat is licht. Licht, hochma. En dan jodke. Or, licht van jutke jutke is jut is, is hochma in de bina. Dus jutke betekent gar. Ja? Licht van gar. Twintig. We gaan toe Uriahu en op een ander plaats bij Yirmiah, Yirmiahu. Daar staat het geschreven Uriyahu in andere naam, die Uriyahu. En dat is anders, let op, Shehuot hoort je Dat die naam Uriyahu zijn de letters OR, Judkej, WAV. Zie je dat? En WAV is niet meer, gar, WAV is niet meer licht van Chokma, het is Chassadim. Duidelijk. WAV is al Chassadim, dus WAV betekent al licht Chassadim. Maar Uria heeft geen licht chassadim. Het alleen maar licht jud kei. Maar zonder chassadim, en zonder chassadim, kan men geen kinderen maken. 20 na de punt. Shechatum. 21 bo, Bochmi. Leid doet. Sheloshe bam, bamulam. Dat is de schepper zegt. Shechatum bochmi. Dat in hem, in Uria is. Is ingekerfd mijn naam. Dat is de naam. Jutke is de naam van de schepper. Duidelijk, dat de eerste twee letters van de naam van de schepper. Dan zegt hij: Dat is Als tot getuigenis. Shelo Shemesh Bamiolam. Dat hij haar nooit heeft gebruikt. Shemesh betekent gebruik letterlijk gebruik maken. Betekent dus seksueel contact. Hij had nooit met haar contact, seksueel contact gehad. Zie je dat? Dat zit in de naam. Dus in de naam betekent, Jodke alleen maar lichten van, van Gaar. Zonder chassadim. Want zonder chassadim kan men geen kinderen maken. Dus hij had alleen maar het licht van Gaar. En nu goed opletten wat hij ons vertelt. 22. had Advarim. Dus zie je dat wij allemaal dat nodig hebben? We hebben nodig het, eh, de leer over het koninkrijk der Hemel. Moet, we hebben nodig, moeten we die verbinden met de Torah? Zie je dat? De Torah is dan de lager, dus betekent dieper in de kili Dan hebben we verder nodig de Zohar nodig om te verklaren ook weer de Torah en andere dingen. Dan hebben we ook Ari nodig om qua sferoot alles nog weer uh, te, te verklaren alle overige leren. Zie je dat of niet? Zie je het verschil dan tussen bijvoorbeeld uh, het leren van Nieuwe Testament, goed opletten wat ik probeer te zeggen, Nieuwe Testament vanuit Nieuwe Testament, wat ontvangt, wat ontvangt de mens en die het Nieuwe, Nieuwe Testament leert vanuit het Nieuwe Testament. Alleen maar vanuit één klie. Vanuit één ketter, alleen van het licht nefes. Goed opletten wat ik probeer nu te zeggen, bijzonder belangrijk. Dan ontvangt hij alleen van, het, van de leer van het koninkrijk der hemel, ontvangt alleen van het licht nefes. Zelfs niet eens licht nefes, maar van het licht nefes, ontvangt bijvoorbeeld een christen. Ontvangt, ik zeg het iedereen die een christelijke religie heeft dan ontvangt hij alleen maar van het licht nefus, van het licht Nefesh, van de ketter. Als je dan nog daarbij, ja, vanuit de Torah bekeekt, vanuit de Torah bekeekt, maar wel verbind jezelf met, met de kliketter, ja, met de leer van het Koninkrijk der Hemel. Dan, Als, de, als Joden zouden zich verbinden met Yeshua, welk licht zouden zij ontvangen? Roer zo, dat is, dat is de heilige geest, dat is de heilige geest, dan zouden men uh, de, het, het, de heilige geest ontvangen, dan zou men het, de, de, het koninkrijk der hemel leren, dan, want dan in de Torah, wanneer men uitgaat van de Torah, dan komt men, komt in de klieketter, komt het licht roer. en dan wij leren de zoger en Ari dan is het Neshama en Chaya, dus wij zullen straks eh, het Koninkrijk der Hemel bestuderen, van waarbij, op, op de manier waarbij wij vanaf de nefers tot en met de Chaya zullen halen vanuit de leer van het Koninkrijk der Hemel. Dat iedereen begrijpt het? Niet alleen maar één enkele, maar tot de Jesod, tot met tot de Jesod zullen wij halen vanaf de jesot, we zullen we halen dan oorgozer, naar de ketter, dus zullen halen dan uh, uh, vier lichten uit, het, uit de leer van het koninkrijk der hemel. Hoe dat allemaal verbonden is. Wie ziet dat Alles is verbonden met elkaar. Dus als wij dan spreken straks van het uh, de leer van het koninkrijk der hemel, en al gebruiken wij, zullen wij wel gebruik maken van het Nieuwe Testament, ja, het is in het Hebreeuws. we zullen het leren, maar moet je wel dan zien? Absoluut jezelf losmaken van wat je weet van het, ja, van het Nieuwe Testament. Niet te vergeten dat, maar op een andere manier, helemaal anders, opnieuw dat te beleven. Want wij gaan het op een absoluut andere manier ermee om. Vanuit diepere lichten gaan we halen vanuit het koninkrijk, van de leer van het koninkrijk der hemel. Dat is de verbondenheid tussen al die vier leren die wij doen. 22. En <coughs> natuurlijk is alles in potentieel zit in de leer van het koninkrijk der hemel. Absoluut. Maar geen één kan zonder ander. Iedereen ziet het, het is verbonden met elkaar, maar alles zit in, in de leer van het koninkrijk der hemel. Maar het is niet voldoende zonder andere kilim aan te spreken. Want het schepper wil niet dat wij alleen maar klikken, zijn, dat wij alleen maar spreken van, van uh, alleluia. alleen alleluia. Maar dat is, de schepper wil komen in onszelf. Ja, Yeshua wil ook komen in onszelf, niet blijven buiten de mens. Maar die wil dat de mens komen in de mens. Dat was ook trouwens eh, de overgave van Yeshua. Om zichzelf eh, als over te brengen. Dan pas dan kan elke mens hem in zijn kiddim ontvangen. De hele bedoeling. Dat is wat hij ook zei. Ik, ik ben het brood. Ja? Ik ben het brood. Mijn lichaam is, is, is brood. Ja? Mijn bloed is. is is is, uh, is is is is right. wine what betekent My licham betekent chasadim in the ketere Mijn my licham is broad, broad betekent chasadim licham is chasadim that is what Yeshua what said ate my broad ate my licham betekent name my chasadim op. En drink mijn, drink mijn bloed betekent, mijn bloed is gegeven om, om voor jullie hoogmaat te ontvangen. Hoe kan je hoogmaat ontvangen? Niet alleen via de klik, via de kliketer, maar wanneer jij laat zakken laat zaken, laat zaken de, het koninkrijk der hemel, naar jouw klik, je zout. Dan kan je, dan komt in de klikketter, komt het licht dan komt het bloed als het ware van Yeshua kan je dan opnemen in je cel. 22. Bijur biura dwarim. Jesuwa ma in jan Hashem, 23 Jutkei, Sheba uria, L'haïed alav shlo naga bevat fieren sheva le'almin. Kijk hoe geweldig wat je ons nu vertelt. Deep, deep, deep Bijur advarim de uitleg van woorden Yesh l'havin, we dinen te behrepen. Ma'inian, wat is dat, wat is dat what is de kwestie van naam yud kei 23. Sheba Uria die in de naam Uria zijn. Lehaïd om te getuigen over hem. Shalomaga dat hij raakte, dat hij nooit raakte, zijn, dat hij Batsheva, deze vrouw, badscheven nooit aangeraakt had. Kijk hoe welke vraag hij stelt. Dus wat zit er nou in de naam van die Judke in de Uria dat dit getuigt? Wat de schapper zelf zegt, dat hij raakte haar nooit aan. Let op, 24. Wie nee? Zemo 25. Bemachal shell shel natan an avi. et 26 David. Le ashir. We uria le Rash. Ubat Sheva, Lekweset, 27, Harash, Weta, Sitra, Agra, Legeleg, punt. 24, zeer, zeer, zeer, geconcentreerd probeert. Te doen. Nee, nee, en zie hier, Zemewaar, dat wordt uitgelegd, in het vers in Shmuel. In het boek Shmuel. Koningen noemt dat, noemt men dat. Uh, 25. In een vergelijking van de profeet Nathan. En toen was profeet Nathan, was, die stond naast David. En David luisterde naar hem. goed achteraf soms, maar, maar dus hij was een grote profeet, Nathan. Dus dat was, wordt uitgelegd dus in de vergelijking van die getrokken die getrokken had Nathan, de profeet Nathan, die naast David stond, die met he, want hij vergelijkt het David hij in zijn vergelijking wat hij daar trok, hij vergelijkt David met een rijkard En Uria, de verhouding tussen die drie, tussen die, hij vergelijkt het als, als volgt. Hij vergelijkt dus, David vergelijkt hij met een rijkard en Uria, Uria vergelijkt hij met een arme. O Batsheva, en de vrouw van Uriah, Batsheva, vergelijkt hij met Kweset Ad Arash, uh, met een um, uh, schaapje van een arme. Van een arme man. Een schaapje van een arme man. Ja? David is een reikhaard. Eigenlijk. En hij is arme, Uriah is arme, arme man, en, en zij is dan een schaapje van een arme man. Dus het is alles wat hij heeft, die arme man. En nu kijk ik verder. Wij eten Sitra Agra leg en Sitra Agra, vergelijkt hij met een hij leg, is het zoiets so als een voorbijganger, of iets dat voorbij gaat. Het is niet zo, niet zo duidelijk. Punt 27. Wilmer. Shalat Arash. 1,28 kol ki im kiv achat ktana. Vechule. En dat schrijf je erg bijzonder over die arme. Hij zegt dat, en hij zegt, die Natan, die profeet Natan zegt, shela ras, shel ras, dat voor een arme een ki im heeft alleen maar niet meer dan uh, eén klein schaapje, enzovoort. Ook belangrijk, de woorden, zoals hij dat ziet, dat is het vers, een stukje van het vers. En belangrijk ook kijken naar de Hebrauwse letters. Punt. En zo, straks laat je dat zien. Weesodam, 29, shel advarim, ki uria Hayam finat gar דרתך בחיסרון וק כדמיות של הזוגר כתיב אוריה אין דרתך וכתיב אוריהו כי כתיב השם תוין דרתך עזה אוריהו ביוטקי ואב שיוטקי M. Gar. We waf. Houd. 33. Vak. Awalkan. Katuw. Rak. Uria. Bli. Wa. We houd. 34. Lehrod. Ja. Bo. Mifhinaat. Vak. Klum. Ela. 35. Hochma. Bechoser. Chassadim. Houd. Dan jij zal leren staaltje van wat wij steeds leren. De manier waarop, wij, waarop, waarop, waarop de, uh, het heilige het schrift wordt uitgelegd door de kabbala. Door de kabbala terminologie. Want alleen dat is het gereedschap om te begrijpen wat in de Tora staat geschreven. Alle andere uitleggen zijn mooi, prachtig om te huilen, maar zij redden de mens niet. Eigenlijk alles wat ik geleerd had, in geweldige dingen had ik geleerd, in de, ja, in de Torah, Talmud, etc. Maar redding, kan je daar niet vinden. Eindelijk, waarom niet? Omdat er geen contact is met de ketter. Hier, steeds spreken we van de ketter, in de, in, de, in de zomer, in de overhaupt in de Kabbala. Steeds zonder ketter kunnen we het niet. Kijk nou hoe steeds, hoe kijk nou hoe ik, kijk naar nou nou de lees de taal, kijk lees nou de tes test. Alles draait om de ketter. Steeds kijk ari als je leest test, als je nieuw leert leer test, ja. Yeah? Kijk nou de ari, hoe kijk nou de hele vijfde het hele vijfde deel van de zool. van de test gaat ook over de ketter. En de ketter, de wezen van de ketter is precies. Hij noemt de naam Yeshua niet. Maar het is, het is, het is alles, uh, gaat het daarover. Zonder ketter kunnen we niets begrijpen wat alleen in de ketter zit. Verborgen de schepper. Kunnen we niet, absoluut geen, geen enkele toegang. Daarom is het, was het geweldig, was het een uitzending... ...had ik uh, gezien... ...een paar dagen geleden... ...in een weekend of zo... So. ...was een Cairo of zo... So. ...was iemand die... die um, vele jaren had gestudeerd, gestudeerd... ...in Rome... ...theologie, et cetera... hij was eerlijk een man die zegt... ...en... ...en hij heeft een boek geschreven... ...over Augustinus... ...een van de kerk, kerkvaders... ...en hij was eerlijk een man... die hij zegt... Zij zegt tegen hem, uh, en hij de schepper ont, uh, uh, gevonden, nee zegt. Maar niet alleen ik niet gevonden had gezegd, hij had gezegd. Was eerlijk. Maar ik zeg, maar Augustinus ook niet. Dus de, kerk, de kerkvaders ook niet. En dat is heel geweldig dat dit zo is. Dat, dat getuigt juist dat zij, de kerkvaders, kerkvaders waren eerlijke mannen. Dat zij de schepper niet hadden gevonden. Zij wisten wel van de schepper. Zij hadden hem niet gevonden betekent. Zij hadden hem niet naar binnen kunnen brengen. naar wat, Zoals de tijd nu is. Dat wij kunnen hem halen naar de Jesuit. Zonder noemenswaardige dingen. Zonder helig uh, verklaard te worden. Gewoon uh, leven in deze, in deze tijd. Maar wel letten waken over jouw Jesuit. Maar dat konden ze nog niet. Zij, zij wak, konden wel waken, maar het licht kwam nog niet zo en zij kenden de schepper niet. Wel, er liggen, zij wel beschrijven de schepper. We hebben goede dingen, maar de schepper, eh, waarom niet? Eigenlijk, juist of vanwege die schakering van. De lichten, dat eerst moet je dat ketter van ketter ontvangen en zij ontvingen alleen maar van ketter maar niet van die lagere kieling. En daarom zeggen zij ze dat, nee, ik heb de schepper niet gevonden. Ik zie wel de schepper, alle kerk, kerkvaderen, zij zagen het licht, ze konden over licht spreken, daarom hebben zij geweldige theologie opgebouwd. Zij hadden ge, gesproken over de schepper, of zij over eh, al die verbanden, in de theologische dingen, maar dat is allemaal vanuit het perspectief van de klieketter waaruit zij het licht ontvingen, maar niet haalden, Ze konden het niet halen naar diepte. En natuurlijk, natuurlijk dat de Joden zitten daar en natuurlijk dat de, de, ik zeg niet over schuld, natuurlijk, maar de Joden zitten natuurlijk aan tussen hen. Want zonder Joden, de Joden kunnen ook de Torah niet uitleggen op de manier zodat ook de christenen, die dus de jongere broeders zijn dan de joden, dat zij het kunnen, uh, uh, dat het heelzaam zou zijn voor christenen. Begrijpt u? Zij omgaan, de joden omgaan met de Bijbel, niet op de manier, let op, dat de Bijbel licht uitstraalt die dat voldoende lichtstraling heeft om niet alleen Joden te penetreren door de Joden heen, maar dat moet door de Joden heen komen en stralen in de, in de rest, ook aan de Christen. Hè? Dan betekent dat dat zou dan het licht komen naar de diepere kilim. Maar dat haalde ze niet, daarom de Augustinus kon het ook niet. Want de Joden in, in, in, ja, in de tijd van, de, van Augustinus en anderen, die behielden zich bezig met de Torah, die niet helpt. Eindelijk, met al die wetten die van, van de Torah, de wetten van het, van het verbond van vlees naar vlees. Dus hoe moet je wassen je handen? Moet je wassen hoe dat? Hoe moet je gaan naar gaan naar de rituele bad? Moet je, moet je die... die weet ik veel, jouw pannen uh, was, en allerlei andere dingen, dat helpt geen hond, begrepen En ook Joden, allemaal hele gewetten, maar de Joden, omdat zij niet ervaren de ketter, zij komen niet door de ketter, daarom straalt het niets naar hen toe, en even min dan naar de anderen, want Joden vormen dan als het ware obstakel van het licht, om en laten het licht niet doorlaten, niet door naar anderen. Begrepen. Dat is de, de hele clue dat om dat aan te trekken, het koninkrijk der hemel, naar de Torah, naar de Joden. Daarom is het zo belangrijk dat de Joden juist die Yeshua moeten uh, uh, aannemen. Dus accepteren. Niet, ze hoeven niet christenen te worden. Dat? Alleen Yeshua accepteren, want het is hun ketter. De ketter van de hele mensheid. Als, als zij zouden dat accepteren, dat hoeft niet, eh, iedereen, hoeft niet iedereen van hen, maar ik bedoel de, de topstukken en dat dit van boven, dat, dat zij zullen dat aan het volk op een of andere manier helder maken, dat jij hoeft niet, mijn vriend, jij hoeft niet een christen te zijn, je hoeft niet, dat is absoluut niet nodig. Het is juist niet goed voor een christen dat joden zo christenen worden. Dat is absoluut, uh, dat is ook een fout. De bedoeling was ook dat niet de joden tot christenen maken, maar joden laten, ja, goed iedereen hoort het wat ik zeg, joden laten Yeshua accepteren, want als joden christenen worden, wie zal dan het licht ontvangen? Wat wordt het dan? Joden gaan dan alleen maar, begrijp je, dan wordt het niets. Joden moet je dan laten op zijn eigen plaats zijn. Duidelijk, maar hij moet wel Jeshua aannemen. Dan hebben wij eh, doorgeefluik al van twee, twee kilim, twee sferot ketter en dat. Dan zou de volgende stap zou zijn. Dus niet, zelfs ik zou zeggen, niet jo, jo, daarom Joden daarom, jo, daarom, jo, daarom jo, kunnen zo er niet. Accepteren. Zij accepteren zo ze zeggen dat is heilig, maar wij kunnen het niet leren. Waarom niet? Omdat die, die sequence, die, de sequent, de de volgorde is dat eerst moet je Yeshua aannemen. Dat wist ik zelf niet. Maar eerst moet je Yeshua aannemen, dan gaat jou ook, de Torah ga je dan, gaat voor jou, dan open je zichzelf, dan doet er aan het vinger licht. licht. Uh, roer in jouw Torah, en dan ook jouw ogen open gaan voor de zoger. Nee? en niet omgekeerd. Daarom kunnen de dus, Joden kunnen nog zoger nog Ari begrijpen ze geen woord in nog in zoger nog in Ari. Waarom niet? Zonder kli ketter kunnen zij dat niet. Kunnen zij het niet uh, uh, begrijpen? Kunnen ze niet? Daarom uh, ook op de lessen van Ari zelf. Er was, uh, waar een grote Arabisch was, ook onder andere was Karo op zijn lessen. En hij altijd sliep hij op de lessen van Ari. Altijd slaapverwekkend. Waarom? Omdat hij was, de, uh, was een genie. Uh, Karo was genie in de wetten van de. Van de hij heeft de Shoghana opgemaakt, dus hij heeft dat de, de wetten van de. De dagelijkse wetten van de Joden heeft het alles uh, opgemaakt. Dus hij wist wel, hij had de zware Hij had de aardse natuur, een goede aardse natuur. Maar de ketter kon hij niet, kon hij niet begrijpen. Hij wist wel dat het heilig was. Hij wist wel dat Ari sprak over uh, namens Hashem, absoluut. Maar hij zelf kon het niet, daarom sliep hij. Maar ik kwam wel op naar al die lessen van Ari, En hij sliep op die lessen. Want dat ketter, dat was te hoog voor hem. Te krachtig voor hem. Dat hij dan sliep op die lessen. Ja, ik sliep omdat hij kon niet... Dat is net zoals Joshua spreekt over... Die, ja, over... Hij had... Uh, enkele... Ja, twee of drie, drie van zijn beste leerlingen. had hij meegenomen, herinner je nog? Naar de berg. Uh, voordat zij, voordat hij overgeleverd zou zijn, herinner je nog, en hij zei tegen hen, waakt en zij konden niet waken deze nacht Ze sliepen, Ze konden het niet Ze konden niet, hij zegt nou wat, het vlees is wel, ja, dan zegt hij dan het vlees de, de, de, de, het vlees kan het niet kan het niet aan de, de, de geest wil maar de vlees, het vlees niet, dus zij konden het niet aan. Zij konden deze nacht, die krachten, die geweldige spanningen die daar Yeshua had uh, gebracht. En zij wilden bij zijn. En ze konden het niet. niet ze het niet. Herinner je nog? Toen hij uh, ge ge gebeden had. En dan nog een keer ging hij eventjes even op een andere plek. Even, en dan ging hij terug. En zij sliepen weer. Of een andere keer toen zij met hem de berg opgingen. En toen hij in de, zij zagen hem in een wit gewaad. En uh, waar kwam daar, zij zagen hem in een gezelschap van Elie, ja, profeet Elie en Moshe, met hun drieën. En ook toen konden zij niet, het was zo'n ver, verroeking, dat zij, of dat realiteit was of niet, zij konden dat niet. En alleen die zegt, uh, hij, alleen hij zei dus, de dus, uh, leerling van hem die zei van uh, zal ik dan nog die drie, drie tenten even opbouwen ja, voor jullie drie? Want ik uh, begrijp niet hoe, hoe... zij kon het niet bevatten, dat niveau. En daarom sliepen ze.